Wouter moet met het NOS-journaal. Minder jongeren zijn verslaafd aan alcohol... doordat ze later beginnen met drinken. Volgens onder meer verslavingsinstelling Jelinek... heeft van de 13 jarigen nu ruim een kwart wel eens gedronken. In 2005 was dat bijna drie keer zoveel. Het zou deels komen door de verhoging van de minimumleeftijd... voor alcoholgebruik naar 18 jaar. Huisartsen in Lelystad zijn bang dat sommige patiënten zorg gaan mijden... als ze door het faillissement van de ziekenhuizen verder moeten reizen naar een ander ziekenhuis. Zorgverleners rond Lelystad zijn gisteravond bijgepraat over het faillissement. Volgens minister Bruins kan de patiëntenzorg bij de ziekenhuizen en het Slotervaart in Amsterdam veilig worden afgebouwd. Onder de militairen van de militaire basis van Huis ter Heide in Utrecht... moeten noodgedwongen in een hotel slapen omdat de barakken op de basis in zeer slechte staat zijn. Dat meldt het AD. De hygiëne is niet op orde, de kamers zijn sterk verouderd... en er zijn problemen met de brandveiligheid. De hotelovernachtingen kosten Defensie veel geld. Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving... die had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zee, niet ver van het toeristeneiland Zakynthos. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen... en heeft de beving geen grote schade veroorzaakt. De beving vond plaats rond twee uur vannacht lokale tijd... waardoor veel mensen werden wakker geschud. Ruim 240 kinderen zijn de afgelopen vier jaar bevrijd... uit handen van kindermisbruikers. 94 verdachten werden opgepakt en vervolgd. De opsporing is volgens politieorganisatie Europol... te danken aan een steeds betere internationale samenwerking. Zo komen één keer per jaar rechercheurs uit verschillende landen bij elkaar... om twee weken lang informatie uit te wisselen over kindermisbruik. Het weer het is vandaag bewolkt met later op de dag buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan ongeveer 12 graden. In het weekend wordt het nog iets frisser. Dit was het NMS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost... en Knoop het Rotterpolderplein, 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. A22 Beverwijk-Velzen, bij de aansluiting met de N208... 3 kilometer file en 5 minuten extra.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 As long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. Dark the world's so right as long as I get my heart I've got to have my loving in all the rest of my day. regular monster how do you like your reds in the morning i like mine with a kiss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 Zoals daar is uh, Til Brunner, een uh, West-Duitser, geboren in 1971. en heeft zijn sporen ruim verdiend met zijn trompet. Hij zingt, hij componeert, arrangeert, produceert. En we gaan luisteren naar Klax Theme.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 met Wilson op het slagwerk. Allemaal opgenomen in 96. En we gaan luisteren naar. Uh, ja, waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar. Best you are my woman now.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 Car tu dois vivre aussi pour toi Je veux juste être à tes côtés Mais garder la distance J'ai besoin d'un échange D'un bonheur sans mélange Qui se donne sans nous prendre Et qui ne finit pas